De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Met straks de top 5. Wat gaat eruit en wat komt erin? We ja, natuurlijk de uitslag van de quiz Tijd voor Tijd. Is het NOS Nieuws? Raymond Serré. Het geweld in Syrië heeft op de afgelopen dagen toe geleid dat tienduizenden Syriërs uit hun land zijn gevlucht. Gisteren was de bloedigste dag sinds het uitbreken van de opstand tegen het bewind van president Assad. Meer dan 200 mensen kwamen om. In de hoofdstad Damaskus wordt vooral in de zuidelijke wijken gevochten. Rusland en China hebben een veto uitgesproken tegen de resolutie in de Veiligheidsraad waarin met sancties tegen Syrië wordt gedreigd. Die resolutie was opgesteld door de westerse leden van de Veiligheidsraad. Die wilde president Assad dwingen om geen zware wapens meer te gebruiken tegen de bevolking. Het is de derde keer dat een VN-resolutie over Syrië het niet haalt door een veto van Rusland en China. De twee auto's die woensdagochtend de brand in het gemeentehuis in Waalre veroorzaakten... zijn volgens de politie gestolen in Eindhoven en Gelderop. Een team van 40 rechercheurs onderzoekt die zaak... Een beveiligingscamera bij het gemeentehuis registreerde de aanslag. En die beelden worden nu door de politie onderzocht. Het Duitse parlement heeft met een zeer ruime meerderheid ingestemd met de 100 miljard euro Europese noodhulp aan Spaanse banken. De Bondsdag was speciaal van vakantie teruggekomen om te beslissen over extra Europees geld voor de noodlijdende banken in Spanje. Duitsland neemt als een van de grote EU-lidstaten 30% van die noodhulp voor zijn rekening. Een groot computernetwerk dat zo'n 18% van alle spam wereldwijd verstuurd is offline gehaald. Het Grum botnet stuurde dagelijks naar schatting zo'n 18 miljard mailtjes rond met onder meer Viagra aanbiedingen. De servers van het botnet stonden in Nederland, Panama, Rusland en Oekraïne. In een ziekenhuis in Düsseldorf is de Duitse slagerzanger Norbert Berger overleden... van het duo Cindy und Bert. Berger overleed aan een longontsteking op 66-jarige leeftijd. Cindy und Bert stond in de jaren 70 vijf keer met een nummer in de Nederlandse top 40... en hun grootste hit in Nederland was Ima Wiedersantaks. Het duo was onlangs nog te zien in Nederland op Duitse themafeesten. En dan het weer... De regen is weggetrokken, de wind neemt af. Vannacht kan er in het noorden een enkele bui vallen. Het koelt af tot 10 graden. Morgen afwisselend wolken en zon. Met in het zuiden kans op een enkele bui. Het wordt morgen ongeveer 18 graden. Vanaf zaterdag wordt het droger en dan wordt het ook warmer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Onze gasten zijn Claudia de Breij, Carlos Strijker, Jon Jan Dirks. En we bellen uiteraard met Gerda Koops, dat is de vriendin van Johnny Hogeland. En eerst Portugese bosbranden. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Weeder. Bosbranden zijn ze gewend in de zomer in Portugal. Maar de laatste twee dagen lijkt er echt geen houden meer aan. Er voerden letterlijk honderden branden op het vasteland. En op het eiland Madeira, we hoorden het net al in het nieuws. Aan de telefoon is José da Silva, journalist in Portugal. Ja, Waar zijn de meeste branden? De meeste branden zijn op dit moment in het uh, midden en zuiden van Portugal. In Dalgarve, een toeristische streek, zoals we allemaal weten. Daar voert een enorme brand. Ik denk dat menig toerist die vandaag op het strand is geweest, daar heeft uh, veel rook gezien. Maar ook op het eiland Madeira, daar zijn eigenlijk de ergste branden. Daar zijn al vele huizen in vlammen opgegaan. Uh, honderden, ik geloof zelfs duizenden brandweerlieden zijn daar in de vier om die, uh, branden, of, uh, die bosbranden te blussen. Maar het is, uh, ja, het is heel moeilijk, want uh, de temperaturen zijn heel erg hoog. En er staat heel veel wind. Nou, Veel wind betekent eigenlijk olie op het vuur. Ja. Zijn er slachtoffers gevallen? Er zijn al een paar gevonden, uh, ge uh, mensen gewond geraakt. Um, um, er zijn auto's um, uh, dus in, in, in, de, in, in de fik uh, uh, dus verbrand verbrand. Uh, uh, uh, maar echt slachtoffers, uh, ik kan me vorig jaar uh, vorig jaar herinneren, er is iemand om het leven gekomen bij die uh, bosbranden. Het is eigenlijk een terugkerend probleem elk jaar hier in Portugal... waar ze niet echt een oplossing voor hebben. Nee, want uh, wij zeiden er is geen houden aan. Is dat ook echt zo? Kan de Portugese brandweer niet aan? Nou ja, kijk, um, elk jaar wordt er meer en meer materieel ingezet... omdat we uh, dit probleem elk jaar hier in Portugal hebben. Portugal is een, een vrij um, uh, bosachtig uh, land. Hè. Er zijn heel veel bossen hier, veel heidevelden, veel, veel natuurgebieden. Um, en die worden slecht onderhouden. Er is dus veel sprokkelhout enzovoort. En er hoeft maar ja, zo'n hoge temperaturen uh, dus, uh, te komen en, en met die hevige winden. En dan is het weer elke keer vlam in de pan. Hè. Uh, en bovendien is het zo dat... Uh, er schijnt dat Portugal uh, ja, een van het gro groot, uh, grootste aantal pyromaan op een vierkante kilometer heeft. Heel veel pyromaan in Por Portugal blijkbaar die elke keer wif, uh, bosbranden veroorzaken. En er wordt heel weinig tegen gedaan. Hoe bedoel je, er wordt weinig tegen gedaan? Als ze gepakt worden, mogen ze meteen weer weg? Ja, ja, ze worden door de politie, uh, sommigen althans als ze gepakt worden, worden ze in de cel gegooid. Uh, maar omdat de wetgeving hier in Portugal, ja, die, die is nu wel wat strenger, maar die is nog niet echt streng genoeg, zeg maar. En die pyromanen gaan eigenlijk een gang, hè. Die, uh, die worden vaak soms aangehouden. Dan gaan ze misschien een paar dagen de cel in en dan uh, kunnen ze weer een gang gaan. Er daar daar zijn hier voorbeelden van van pyromanen die uh, zijn opgepakt en die weer ergens anders een, een, een brand zijn begonnen. Ja, dus krankzinnig. Ja, is, dat niet, uh, is, is er niet een grote discussie dan op gang nu in Portugal, hoe, hoe je daarmee om moet gaan? Ja, elk jaar is er weer een grote discussie hier, maar uh, ja, ze hebben hier grote zorgen aan hun hoofd. Zoals je weet uh, Port staat Portugal uh, financieel en economisch daar heel slecht voor op dit moment. En uh, daar, daar gaan de grootste zorgen naartoe op dit moment. En uh, daar focust zich iedereen op om uit die financiële en, uh, en economische problemen te komen... En we hebben nu tijdelijk dan in de zomer dan met die pyromane te maken... met deze, deze kamil, kal, kamali, calamiteit te maken, deze enorme bosbranden te maken. En uh, ja, dat heeft voorlopig, dan staat het even in de focus... maar dan verdwijnt het weer na een paar weken. En dan, uh, ja, dan, dan gaat het eigenlijk door. Volgend jaar hebben we weer met hetzelfde probleem te maken. Weer duizend hectare in de veek, weer veel huizen die verbrand worden. Veel mensen die uh, gevonden raken door deze branden. Uh, uh, ja... Het is ongelooflijk, maar het is elke keer, elk jaar terugkomend. Ja, er komt voorlopig geen einde aan, dus. Dankjewel, da Silva. Portugal. Nog steeds de gast hier, Jan Dirks, marketingdirecteur van Argos. Het uh, oliebedrijf uh, sponsort natuurlijk het uh, team dat nu in de Tour de France uh, rondfietst. Binnenkort is die directeur volgens uh, Henk Lubberding. Dus, uh, ja. ja. Claudia de Breij is hier, die hebben we net uh, uitgebreid gehoord. En Caro Strijk is hier van de DPK, ja. de... Uh, partij van uh, Hero Brinkman. Uh, we hebben vanmiddag even door alle keerpunten heen uh, gebladerd. Ja. En wat ons ook al opviel is dat jullie uh, de gevangenissen willen verplaatsen. Jullie willen de gevangenen eigenlijk uh, uh, opsluiten in Roemenië... want dat is een stuk goedkoper. Nou ja, laat zouden we... <lacht> ze al. Ja, moeten doen, niet nee, nee, terug. Nee, nee, sorry, nee, sorry. Ik hou echt mijn mond, sorry. <lacht> nou, nou, ja, je hoeft helemaal niet je mond te houden... want ik vind echt, uh, politiek is met elkaar praten over dingen... om uiteindelijk dingen beter te krijgen. En dat doe je niet door een monoloog, dat doe je door met elkaar in gesprek te gaan. Maar weet je... Laat ik het even specifiek benoemen. Wij zijn inderdaad voor het outsourcen van gevangenen. Lang gestraft. dat kost uh, de gemeenschap enorm veel geld. Geld wat nu niet naar kinderen gaat. Geld wat nu niet naar in de zwakzinnige zorg terechtkomt. Mm. En geld wat nu... Eigenlijk uit onze portemonnee moet komen. Oké, okay, maar wordt daar uh, staan ze uh, Hoe doe je dat met die bezoekersregelingen? Hoe uh, gaan we dat doen? dan? Ja, dat is eigenlijk, dat is toch echt aan jezelf. Als jij uh, um, op bezoek wil uh, bij iemand in Roemenië of van Bulgarije, ja, dat is echt aan jezelf. Maar dat is in Nederland ook aan jezelf. Want als jij in Groningen woont en iemand zit ergens uh, in vlucht uh, in de gevangenis, moet je het ook zelf lezen. Maar er, gaan hm. natuurlijk, er gaat natuurlijk heel veel geld naar een heleboel dingen van de overheid. Moet er meer ja. geoutsourced worden? Sowieso. Nou, laten we het als we de jarenzorg daar... bijvoorbeeld? Nou, laten we het hebben over de ZBO's. Heel kort, het is laat. Dus dat moeten ZBO's maken. ZBO's, dat zijn uh, zelfstandige bestuursorganen. Heel kort, weet jij wat het CHK doet? Het CHK. Het CHK. Het Ze heten heel keurig. Het Centraal Administratiekantoor. Als je PGB, wel bekend, persoongebonden mm -hmm. budget aanvraagt, dan moet je eigen, daar een stukje eigen bijdrage voor betalen. De gemeente doet de PGB. En dit enorme pand, wat 110 miljoen per jaar kost. Die gaat de eigen bijdrage verrekenen en vraagt de gegevens op bij de gemeente. de gemeente. Jongens, hou hier mee op. Dus wij zeggen, onze bezuinigingen zitten in hele concrete zaken, zoals deze ZBO's. En daar kunnen we zomaar 21 <totstuk> miljoen mee verdienen. Want als je wilde de drieën net noemen, dit was één. Wat is de tweede? Uh, weet je waar wij voor zijn? Maatschappelijke dienstplicht tussen of aan het einde van je schooltraject... Uh, er zijn er toch best veel jongeren die eigenlijk uh, een beetje ontheemd uh, Zo Heel uh, vaak voorgesteld, hè? Ja, maar dat moeten we dan nu ook maar een keertje echt gaan doen. En uh, een maatschappelijke dienstplicht, dat klinkt wat streng. Maar zie je het nou als een maatschappelijke stage. waarin je in de oudere zorg, in de jongere zorg. of in de specialistische zorg terecht kunt. en dan ook nog eens een keertje je CV opbouwt. om straks dan veel beter op die arbeidsmarkt terecht te kunnen. En weet je wat als laatste uh, uh, punt, maar toch ook wel baanbrekend. Wij zijn voor de gekozen politiechef. Waarom nou niet in je eigen wijk, in je eigen tuin, in je eigen buurt... iemand kiezen, iemand verkiezen... die gewoon een beeld geeft bij uh, het veiligheidsbeleid bij jou in de straat. Waar je gewoon kunt zeggen, meneer, jij hebt het beste plan. Je hebt het beste uh, uh, met deze buurt uh, uh, voor. Ik stem op jou. Dus ook voor de gekozen politiechef. Politiechef ja, er, zijn, D er, zijn, er, zijn, er zijn gemeenten waar niet eens meer een politiebureau staat. Nou ja, weet je, dat heeft natuurlijk ook te maken met het nationaliseren van uh, de politie. Dus je zou bij uh, die nationale politie nog eens goed moeten kijken naar dat soort gebieden die helemaal blank zijn komen te staan. Als ik het zo mag zeggen. Maar denk je dat mensen dat willen, Carlo? Denk je dat mensen hun eigen politiechef willen kiezen? Nou, ik denk dat mensen eerder hun eigen politiechef willen kiezen dan de dijkgraaf van een of andere waterschap waarvan je nog ja. niet eens weet waar het precies is. Ja, absoluut. En, en, en de hoe, weet dat de hoe weet je nou, dat eigenlijk? Uh, op wie heb jij gestemd bij de laatste dijkgraafschap? Uh, man, uh, vrouw, verkiezingen, uh, ik hem? Waterschaps, Kees Vrommink uh, was dat. Echt waar? Ja. Nou, ik kan het niet controleren, maar nou, ik, nee, ik zie ik, je groeien. Geen idee. Kijk wat we doen, hè? <laughs> Wauw! Wow. Oh, nee, nee, nee. Weet, nee, nee ik, ik zeg het toch ook eerlijk? Nee, ik, ik weet het niet. Maar weet je wat je wel zou weten als het aangaat dat je veiligheid is in jouw straat, jouw kinderen en jouw buurt. En als je op die man of vrouw kunt kiezen, die dat voor elkaar maar krijgt. Maar dat moet aan. iemand zijn die, wel of niet, van politieke partijlid is? Of Hoeft die een programma heeft? Nee, of? ik vind echt, laten we dat nou ook, hè, laat daar nou een keerpunt ontstaan. Laat los die poli politischeer van allerlei dingen. Laat los. Iemand die een goed plan heeft en die gewoon veiligheid in de buurt voorstaat... Ah. voor jou en mijn kinderen, nou, ik heb dan geen kinderen... maar stel dat ik ze had, mm -hmm. uh, uh, uh, goed zou kunnen zorgen... scholen, veiligheid bieden. Maar gaat dat moet dan je kiezen. dan zo slecht? Met de wijkagent, die, die doet het toch prima? Nou ja, weet je, de wijkagent doet het op zichzelf prima... maar het gaat niet alleen over de wijkagent... het gaat echt over de politiechef. Dus dat betekent mm -hmm. echt dat je gewoon voor Amsterdam... gaat zeggen, uh, niet alleen je wijkagent, maar ook... dit is de man of vrouw, ja. vergis je niet die dat uh, in mijn gemeente... Het hoofd van mijn regering. Uh, ik regio, ja. ik ja. denk dat er grotere problemen zijn dan die die je uh, nu opnoemt. Hoor. Zoals. Zoals. Zoals. Zo. Wat zou jij aangepakt zien? Nou, ik, worden... ik moet eerlijk zeggen, ik heb de, de, de moeite genomen... Om het, om het programma even door te lezen. Leuk. En er staan echt dingen in die, die geen weldenkend mens niet goed kan vinden. Meer ja. werkgelegenheid, betere veiligheid. Nou, dat, dat, dat, dat vind ik een goed uitgangspunt. Ja dat, ja, dat Roemenië-verhaal vond ik zelf al op, opmerkelijk. Nou, ik kijk bijvoorbeeld ook naar e nieuwe energie. Dan staat er: afhankelijkheid van buitenlandse olie drastisch verminderen. Hm. Dan denk ik, nou ja, hè, dan gaan we uh, duurzaamheid op. Dan staat er: nee, het grootste deel van de olieproductie vindt plaats in landen met een, achterhaalde, uh, met een achterhaald regime gebaseerd op de islam. Dan denk ik, joh, waar staat dat nou op? Nou, waar corrigeer ons dan, het is een vrij ja. jong programma. Waar komt de meeste olie dan wel vandaan? Nee, ik zeg, wij moeten onze afhankelijkheid van de olie hè, moeten we verminderen. Dat ja. lijkt me een goed streven, maar dan mm. lijkt me het meer een streven... omdat dat door het milieu komt en niet doordat de islam erachter zit. Want, Nou ja, weet je, uh, ik ga hier niet zitten betogen dat ons programma... wat uh, uh, natuurlijk vrijdag, uh, ja. toen we onze kandidaten hebben gepresenteerd... helemaal nu foutloos is, maar laat de strekking duidelijk zijn. Maar maar is, dit dan, zijn natuurlijk... is dit dan een fout? Nou weet je, uh, ik weet niet of je olie direct aan de islam kunt uh, koppelen. Dat, nou, het dat, het dat staat erin, hè? Dus ik, ik, ik las het. Ik denk, nou, ja. dat is wel een beetje. Maar beetje weet verkening. je, laten we nou niet uh, nu op de punten komma's gaan zitten. Wat uh, ja. overeind blijft, is dat we natuurlijk gaan voor zo schoon mogelijke energie. En wat daar in hetzelfde stukje ook staat. Maar wat je niet voorleest. Maar ik weet dat ja, toch ja, uit mijn ja, hoofd. Ja. Is natuurlijk dat we gaan uh, voor het stimuleren van zonnepanelen, is dat we gaan voor certificering. Van zonnepanelen is dat we gaan. Uh, ja, maar waarom, waarom, de waarom spreek je in, in middelen en niet in doelen? Je kunt toch veel beter zeggen: wij streven naar dat er zoveel CO2-uitstoot minder is en dat of dat nou met zonnepanelen of, of met plantaardige olie of ik weet niet wat. Ik, mm -hmm. ik denk dat het veel beter is om over doelen te praten dan over ja. middelen. Nou ja, weet je, als ik jouw website heb gecheckt en dat heb ik vanmiddag, ja? dan staat daar dat er een omzet is bij be van 11 mil. Ja. Dus als we die kant natuurlijk opgaan, en dat doe ik graag. Want ik ja. vind het mooi om met elkaar over ja. uh, zaken te praten... Ja. om het uiteindelijk in ja. Nederland beter te krijgen. Wat, hoeveel van die 11 miljard zou je naast in een wielrennersploeg kunnen steken... Ja. kunnen steken in inderdaad nou, uh, ik, uh, terugdringen van CO2? Inderdaad. Nou, precies. Dat betreft, ze zonder, ik ben je. heel blij dat, dat je dat zegt. Nou, graag um, Kijk. Argos is een uh, niet-beursgenoteerd of niet-staatsgeleerde oliemaatschappij. Ja. Dus wij zijn helemaal los van, van bronnen, van oliebronnen. Wij zijn ook los van de keten tot aan de raffinaderij. Ja. Wij zijn in de Benelux, lopen wij voorop in de, in de, in de promotie... en ook in de daadwerkelijk introduceren van duur. Hoeveel van de aandacht wordt bestemd? Nee, nee, nee. Wij hebben onszelf uh, het streven op, opgelegd om beter te presteren op duurzaamheidsniveau... dan de Europese Unie van ons verwacht. Nou, dat vind ik mooi. Dus wat dat betreft heeft dat ook een voordeel... dat je een onafhankelijk oliemaatschappij bent. Wat ik zeg over jullie programma... er staat van alles in. En geen weldenkend mens kan het daar niet mee eens zijn. Wat als je het dan Wat mag ik horen? Wat vind je nou wat je zegt ja? Dat vind ik nou echt een Nou, er staan ook een aantal dingen waar ik het absoluut niet mee eens ben. Nou, maar vraag naar de dingen waar je het wel mee eens bent. Kijk, in principe zeg ik... Meer werkgelegenheid, betere veiligheid, daar kan, daar kan niemand tegen zijn. Ah, noem nee. nou die die je wilde noemen. Nou, die ik wilde noemen. Ik, wat ik ook geweldig vind, staat er: wij willen de euro, de, de, de, de euro voor de slechtere of de, de slecht presterende euro-landen uh, invoeren. Dan denk ik, hoe dom kun je zijn? Dat Nederland ik, ja. is voor 25% van het bruto nationaal product komt uit export richting ja. euro-landen. Mm -hmm. Als wij nu ervoor zorgen dat Spanje, Italië een, een, een, een, een, een uh, valuta krijgen die. Veel minder waard is, wordt onze export veel duurder. Mm -hmm. Dus dan schiet, gooien we ons eigen raam En dan denk ik, joh, dat, dat, dat is. Uh, mijn zoon van acht jaar, die zal het nog net niet begrijpen. Maar. Ja. Ik. dan denk ik van ja, dat is nou toch niet echt rocket science wat ik nou. Uh, nee, maar... Laten we hem andersom draaien. Eh. Het staat ook heel duidelijk. Het is niet, dus niet zomaar dat landen die niet goed presteren... Uh, uh, weggesneden worden. Dat zou je verwijderen in plaats ja. van verbroederen. En het leuke van DPK is dat we nou juist bruggen willen slaan... en dat met elkaar samen willen doen. Ja, maar, ja. maar luister goed. Ja. Stel nou, ik hoop het niet, hè, maar dat je iemand kent die verslaafd is. Ja. En uit liefde, uit alle liefde, uit vaderlijke oh. liefde... blijf je het kind uh, geld toestoppen. Ja. Maar je weet ook dat er iedere keer weer doof van gekocht wordt. Nou, ik, wil niet, uh, ik hou niet ja? van landenbesje, nee, nee. maar de vergelijking is dezelfde. Ja. Je nee, ook niet de, ongestraft maar geld dat klopt, blijven pompen... Dat klopt. in landen die het uiteindelijk toch niet gaan redden. Dus wat je eigenlijk zegt, is dat de Europese integratie... nog niet ver genoeg is. Dus ja. dat wij als Europa onze leden niet... Hè, in principe zeg je, van afspraken maak je, moet je nakomen. Nou ik het helemaal ja, mee je, eens. Je, je moet elkaar daar ook een beetje in, in opvoeden. Eén dingetje wat niet daarin staat... maar wat ik wel hier graag wil noemen... Ja. ik vind dat er een laatste kansoptie uh -huh. moet zijn. Wat is een laatste kansoptie? Dat we nog vind, twee minuten hebben voor een discussie. Lijkt ja, me ja, een laatste ik, kansoptie. Ja, ja, dat landen die hun zaken niet op orde krijgen... een termijn krijgen om hun zaken op orde te krijgen... Ja. en dat ja. dat een moment is om te herijken... Heel en dan goed. te zeggen, we gaan linksaf maar, of rechtsaf. Maar onderdus maak je afspraken. wel gebruik van de Europese samenwerking... door bijvoorbeeld te gaan outsourcen naar Roemenië... Dat, is, is is, dat, niet... is, dat noem ik eigenlijk herijken. Ik ja. doe opnieuw kijken naar de kansen. en eigenlijk toch, als veel andere partijen, niet blijven hangen. in oude standpunten, omdat iets uit, uit 66 komt. Hoeveel zetels halen jullie op 12 september? Ik ga. Hou je de Kamer. Hartstochtelijk, want dat moet ik van Claudia de Brij. Ik moet dat doen met een I Have a Dreamstand. Dat ga ja. ik ook doen. DPK gaat voor minimaal vijf zetels. En nogmaals, ik ben geen hardcore politicus, maar ik ben wel een hartstochtelijke burger, die gaat voor een beter Nederland, en die gaat voor een politiek keerpunt. En als, je, als het er maar twee worden, hebben jullie dan gefaald? En, uh, ben je dat, gek? Dan klaar? Tuurlijk niet. Dan ga je toch verder bouwen, dan ga je toch door. Dat zou toch oude politiek zijn, om te zeggen, nou, we zitten niet op het plus, dus we houden ermee op. Onzin. We hebben um, uh, Hero erbij gehaald... omdat we denken dat we met hem samen... maar ook met die 49 anderen... en ook met de lokale successen... die Trots op Nederland heeft gehaald... met vijf zetels in de Kamer kunnen komen. Dankjewel. Femus <güls> laatste uh, woord. Uh, zou ik zeggen. Dank jullie wel allemaal voor jullie komst. Succes met de uh, uh, ben was Jan Dix. Ja, Wat wil u. je <güls> zeggen? Wat <güls> ja, wil je zeggen mensen <güls> maar lief? <güls> je dacht dat je uit de uitzending was. <güls> <güls> <güls> nu moet je zin afmaken ook, want je microfoon stond nog open. <güls> <Ja>. <güls> ik wou zeggen mensen maar lief. Ik ben kapot. <güls> ja, dat is ja, nog ja, maar ja. het begin. En het is nog ja. een campagne, ja. campagne ja. nog beginnen. Je hebt nog twee maanden te gaan. We gaan de top vijf doen. Claudia heeft erover nagedacht. Wisten, dat we uh, ik Ja, nee. No. Dagen. De Radio N-Sportzomer top 5. Ja, dat is die, uh, die top 5 die elke dag doen, hè. Tegen de klok van half elf. Dan vragen we een gast. In dit geval Claudia. Om een fragment toe te voegen aan de lijst met mooie momenten. Gisteren voegde Marietje Schaken opnieuw de 2-0 van Mario Balotelli... tegen Duitsland toe en de top 5. Ze dus haalde de Wimble de titel van Serena Williams eruit. En daardoor klinkt de top 5 nu. Zo. Fragment... 1. Pierlo, 33 jaar. Juve. Voor het Italiaanse team moet hij de derde penalty gaan nemen. En hij moet hem scoren. Want anders wordt het echt een onoverbrugbare achterstand. Aanloop. Oh, een Paninkatje! Zo, Oh, je moet het durven. Zoals Paninka dat deed in de jaren 70. Een wiepertje over de vallende keeper Joe Hart. Fragment 2. recht doel. Schitterende steekbal nu. Dat wel. op Busquets komt naar de goal. Bal voor doel en doelpunt. Doelpunt voor Spanje via Silva. Die bal kan binnenkoppen van heel dichtbij. Hij loopt er eigenlijk tegen aan. Dat Bousquets bijna op de achterlijn staat. En die paas nog net voor het doel kan brengen. Fragment 3. Hij keert weer terug in de bossen Van Gaal wordt de opvolger van Bert van Marwijk als bondscoach van Oranje.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 Ach, ach, ach, wat een feest. <laughs> Hij kust het gras. Federer, de grote kampioen. Ja, eh, Claudia, aan jou de eer om er een fragment aan toe te voegen. We er wel eerst wat uit. Wat moet eruit? Uh, Louis van Gaal kan eruit. Oh? <laughs> Hij zit er net en helemaal gaat erover. Ja, ja. nou nee, ja, weet je. Dus, de, de, 10 augustus gaan we natuurlijk met z'n allen lachen. Want je hebt, ik bedoel, het enige hoofd wat soms even zacherrijnig is in de voetballerij. als dat van Louis Vergaal van is dat van Danny Blind. Dus die twee naast mm -hmm. elkaar, dat wordt. wordt als ze vier jaar blijven zitten, wordt echt vier jaar ja. dikke pret. Of hoe, hoe lang hebben ze getekend? Volgens ja, drie, drie mij. Jaar. Net tot de uh, WK, van, Ja, precies. Uh, ja. Twee, ja, twee jaar. Dus uh, dat is wel een beetje <laughs> beide. Super, en de... Waldorf. Ja. <laughs> ja, inderdaad. <laughs> ja. Maar wel de the, the man you, you, you hate to love of love to ja, hate. Dat wordt ook wel weer heel erg leuk natuurlijk. Ja. Maar ja, dat, dat zien we 10 augustus. Wel. Ja, en, en we is... horen hem ook nu niet echt, hè? Nee, nog... is nog stil. Dat, ja, eruit, dat okay. wordt vast nog allemaal prachtig. Dan moet er we wel wat in. Ja, niet per se een heel mooi moment. Dus het zal ook vast niet heel lang blijven staan. Maar uh, wat me uh, uh, toch weer heel erg trof was uh, uh, dat uh, Frank Slek de tour weer uit is. Hm. En dat je dan eerst het hele uh, plaspillenverhaal hoort. En dan weet van daar zit natuurlijk veel meer onder. En ik vind het zo jammer dat ik eigenlijk ook hem nu al heb veroordeeld... Dat wil je niet weet je wel, een grote renner hm. maar ja als je al leest over waarom mensen dat middel gebruiken en om andere middelen te verdonkeren, manen weet je dat je zelfs dan toch nog aan al die geweldige uh, uh, zegens van Armstrong moet gaan twijfelen zelfs jaar na dato ik vind, vind het zo zonde ik vind het hm. zo jammer van uh, de sport Frank snek in de Plaspiel. een Wadma, of iets uh, is of van zoeken voor dat van Deogstel, allemaal uit van man zijn plaat. We zijn ging en encore nu op empoisonment. Ja, je lijn koekeleien, dat was uh, onverwacht. Het is een sexy fragment wat ik hier even in heb. Ja. Ja. Ja. Ja. He? Ja. Je hebt het wel ingebracht. Ja, uh, mag ik nog een u, keer? U, u, u, u, u. Nee. Hij zegt: Ik heb inderdaad gepakt en ik had het niet <laughs> meer. Sorry. Nee, hij zegt in het Luxemburgs: Ik wacht op de beestaal uh, en als die ook positief is, dien ik een aanklacht in tegen een onbekende wegens uh, vergiftiging. Ja, dat is inderdaad een uh, ja. vriend van. Dank voor jouw toevoeging. Het is een uh, op zijn minst interessant fragment, uh, Claudia. <laughs> goed, succes in uh, Friesland. Ja, We kregen overigens een uh, vraag binnen van iemand die vroeg... waarom in Friesland en waarom niet Groningen Groningen is. Nee, Veel nou, mooier. Ja, daar zit alle een vraag achter. He? <coughs> nou, heel kort alleen hoor. Nou, in zoverre. ik zocht gewoon een huisje. En, uh, die, oh, booking.com. Ik had begrepen verhaal? dat je via Twitter had gevraagd waar... Uh... Ja, ja, ja, ik had via Twitter gevraagd, weet iemand een huisje. Oh man. <laughs> dat was het. Maar als iemand een goed huisje heeft... In goed vormen. verhaal. Okay. Dankjewel voor je komst. Ja, het lekker uitsmijten nog even. <laughs> ja. We gaan FC Twente, dat zal volgende week alles op alles moeten zetten. In de voorronde van de, de tweede voorronde van de Europa League. 1-1 werd het tegen Inter Turku. Weinig perspectief voor de return. De openingstreffer van de Finnen werd gemaakt door een Nederlander. En Rob Fleur die gaat met hem praten. Nou, Pim Bouwman, één keer in je leven heb je een zonderschot En dat je dat juist doet tegen FC Twente. Ja, het is hartstikke mooi dat ik hem er zo inschiet natuurlijk. Van toch had je het nooit gedacht. Ik moet zeggen dat ik uh, in de finishcompetitie heb ik hem ook al een paar keer zo gescoord. Dus uh, dat het nou een zonderschot is, dat wil ik niet zeggen. Maar, uh, nou ja, het staat hartstikke lekker in. Stijven in het kruis heet toch een zonderschot? Ja, ja absoluut. Ja, klopt. 1-1 bij Twente. Ja, dat... Uh... Van tevoren zijn ze natuurlijk hartstikke de, de favoriet. En uh, ja, dan hoop je dat je het beperkt uh, per kan houden. Maar we kwamen op 1-0 en uh, iedereen geloofde erin. En uh, ja, echt 100% kansen kregen ze ook niet. Dus ze kregen wel kansen, maar het, is, uh, het, geloof, het geloof bleef. En, uh, ja, 1-1 is hartstikke mooi natuurlijk. Er komt er nog een thuiswedstrijd tegen Twente volgende week. Wat voor stunt gaat dat worden? Ja, je weet nooit uh, van tevoren... Ja. Je weet nooit. Misschien uh, blijft het weer gelijk. en uh, ja, Als we het vol kunnen houden, dan uh, zouden we zomaar door, door kunnen gaan. In voetbal uh, kan dat gebeuren. Geloof je erin? Absoluut. Ik geloof dat ik geloof altijd in. Ja. Zou iedereen in Nederland nu weten wie Pim Bauman is? Uh, dat weet ik niet. Ik denk, ik denk niet dat iedereen heeft gekeken. Maar uh, ja, het, het interesseert me ook niet zo heel veel, moet ik zeggen. Ik ben uh, vooral blij voor mezelf en voor het team... En, uh, uh, maar morgen staat toch in alle Nederlandse bladen. De uh, goal van een Nederlander, een gemeldige pegel in het kruis. En de naam is Pim Bouwman, ex-nak. Ja, hartstikke mooi natuurlijk. Uh, ja, ja ik, ik heb het uh, al vaak gezegd van tevoren heb je dit niet durven dromen. Ja, het gebeurt. He. Ik ben echt hartstikke blij. Hoe zou de familie gereageerd hebben? Ja, de familie is er. En, uh, ik zag ze net al even. En, uh, ja, zijn die Ook nog steeds de Polonaise? Ja, die zijn daar aan het feest vieren. Dus... Uh, ja, die zijn alleen maar hartstikke trots en blij. En uh, ja, daar doe ik het ook voor. De Radio 1 Sportzomer. De festivaltent. Ja, verslaggever Laura Kors die zoekt uit hoe het toch zit met alle festivals in Nijmegen. Eerst waren er uh, de Vierdaagse feesten. Die waren niet cultureel genoeg. En toen Festival De Affaire. Dat was ook weer niet genoeg. Laura, waar ben je vanavond? Nou, ik stap net het uh, pontje op. Een retourtje, alsjeblieft. Ja, uh, 5 euro, helemaal goed, dankjewel. Krijg nog een bonnetje van mij, alsjeblieft. Dankjewel. Ja, en dat bonnetje dat, uh, voert me weg uit de stad, weg van alle drukte van de vierdaagse, richting Overkant van de Waal, waar, zoals je terecht zei, weer een ander festival bezig is in Nijmegen, namelijk Festival Habana. Het lijkt een beetje op de parade, maar toch ook net weer niet. Nou, ik sprak eerder met medeoprichter Martijn Roselaar, En hij had het over het Habana gevoel. Dat is een uh, heel relaxed gevoel. Het is een gevoel uh, van uh, hier, uh, hier hoeft het allemaal niet zo. Maar het kan wel. Je kunt naar uh, allerlei dingen toe gaan. En je kunt ook gewoon lekker met je voeten in het water gaan zitten. En uh, je kinderen laten spelen. En af en toe eens een lekker uh, gekoeld wijntje uit een bar halen. Waarom hebben jullie destijds gekozen om de Habana op te zetten? Want er zijn de Vierdaagse feesten. Yeah! Nou, als reactie daarop kwam de affaire met veel meer cultuur. En toen daarvan uit kwam weer de Habana. Ja, nou de affaire was ondertussen doorgegroeid. Eigenlijk wel tot een, een soort toonaangevend festival wat betreft nieuwe, nieuwe bands, nieuwe muziek. En het is hier veel rustiger, het is hier veel minder... Uh, ...op elkaar gedrongen. Voor wie de affaire te groot, te, te druk wellicht werd. Ja, te, te grote druk, te hectisch. En rust is zeker te vinden op Festival Habana. Een groep kunstenaars nam dat namelijk wel heel letterlijk. Ja, dit zijn de betoverende geluiden van... ...The Dream Machine 2.0. Dat is de stem van Sarah, kunstenares. We liggen hier met z'n tweeën in een tentje, een koepeltentje... En op het zeil van het koepelteentje worden lichten geprojecteerd. En we horen dus deze serene muziek. Het doel is eigenlijk dat we mensen van de dagelijkse prikkels willen laten ontsnappen. Mensen zich even totaal kunnen afsluiten van uh, het mobiele telefoon, van internet. En op de totale ontspanning. En we denken dat het heel belangrijk is dat je ook af en toe geconfronteerd wordt met jezelf. Is dat misschien de rust waarvoor mensen naar Havana komen? Ook, zeker, ja. En werkt het al bij je? Voel je het al? Ja, het werkt bij mij echt heel goed, ja. Ik kom helemaal echt in een andere state of mind. En jij? Ja, ik vind het wel heerlijk ontspannend, eigenlijk. Eigenlijk zouden alle mensen die de Vierdaagse lopen... ...naar afloop even een moet moeten, inderdaad, even ontspannen. Als beloning dat ze eventjes helemaal... Uh, ja. Waarom heet het eigenlijk Habana? Uh, ja, nou, uh, Nijmegen heeft, heeft al wel een beetje de, de naam Habana aan de Waal, omdat het hier een uh, rode stad is. En dat is al heel lang zo. En ik denk dat het, uh, ja, dat we daar. Daarop voortbordurend. En ook om een beetje nog dat karakter uh, te laten zien van wij verzinnen zelf wel iets als we denken dat wat er geboden wordt nog niet voldoende is. Ja, want het lijkt wel alsof in Nijmegen, zodra het establishment dreigt te worden, mensen gewoon iets nieuws verzinnen. Ja, daar lijkt het inderdaad op. Dat, van de feest naar de Affaire Habana. Ja, ja, zeker. Ja, en mede Habana oprichter Martijn Rosela krijgt bijval van de Nijmeegse kunstenaar en lokale beroemdheid, Jacques Splinter. Hij ziet het starten van steeds weer nieuwe festivals... ook als iets typisch voor de stad. Zeker weten, we hebben in Nijmegen een hele grote uh, voedingsbodem... voor allerlei talenten. En ook organisatorisch uh, talent en, en uh, creatief talent. En een, en een beetje uh, hoe heet het, gecontroleerd anarchisme of zo, zoiets. Op een gegeven moment dan, dan, uh, wil je niet meer met de hele uh, uh, grote mainstream meedoen. En dan ontstaan er wel, wel uh, nieuwe dingen. En, en, uh... en dan is natuurlijk de vraag... Waar uh, komt de volgende habona op bloei in Nijmegen? Ik zou zeggen, kom over drie jaar nog eens terug en dan weet je waar. Ik denk dat ik nu al weet waar. Namelijk uh, op, een, op een, een van de plekken aan de rand van de stad... waar nu maar zeggen, wel dingen misschien ontwikkeld gaan worden... maar door de traagheid van het bestuur hier uh, ook allerlei plekken open blijven vallen. En uh, dan weer iemand de gelegenheid aangrijpt om daar iets neer te zetten. Dus die festivalletjes in Nijmegen zijn als onkruid... Ja, je moet echt heel erg je best doen om ze weg te krijgen, denk ik. Dat, dat lukt niet, nee. Nou, zolang het nog kan, ga ik genieten van bonna in zijn huidige vorm. Het pontje is aangekomen aan de andere kant van de Waal in Lent. Waar kom jij voor? Uh, voor de hieren zo, voor dat podium. Maar we weten de bandnaam niet, sorry. Nou, veel plezier in ieder geval. Ja, ik ga wat te drinken halen. Morgen komt de festivaltent vanaf uh, de Zwarte Klos.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 De politie heeft een 41-jarige man aangehouden... in verband met de grote brand op een industrieterrein in Egmond aan de Hoef. Afgelopen dinsdag brandden daar vijf bedrijfspanden uit. De man die nu is aangehouden zou een hennepkwekerij hebben gehad... in de Kringloopwinkel waar de brand ontstond. De twee auto's die woensdagochtend de brand in het gemeentehuis in Waalre veroorzaakten... zijn volgens de politie gestolen in Eindhoven en Gelderop. Een beveiligingscamera bij het gemeentehuis registreerde de aanslag... en die beelden worden nu door de politie onderzocht. En in een ziekenhuis in Düsseldorf is de Duitse slagerzanger Norbert Berger overleden van het duo Cindy und Bert. Berger overleed aan een longontsteking, hij was 66 jaar. Cindy und Bert hadden in de jaren 70 een grote hit in Nederland met Immer wieder zontaaks. Het duo was onlangs nog te zien in Nederland op Duitse themafeesten. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met veel toer het komende half uur. Steven Dalebout, die kwam een oud renner van naam tegen. En dan natuurlijk met Gerda, de vriendin van Johnny. Maar eerst de Amsterdamse koffieshophouders. Want dit is de laatste zomer dat de buitenlandse toerist ongestoord kan blouwen. Per 1 januari wordt landelijk de Wietpas ingevoerd. En de Amsterdamse koffieshophouders maken zich zorgen. Ze vrezen dat de illegale straathandel terugkomt, zoals vroeger. Joost Vulling sprak erover met een aantal toeristen in de hoofdstad. In een koffieshop uh, in de Warmoestraat sta ik aan een tafeltje met, uh, met twee heren. Er wordt hier een uh, zeer feestelijke toeter gebouwd van ruim 10 uh, centimeter. Er wordt nog even aan het vloedje gelikt en dan uh, kan het feest uh, beginnen. Maar de wietpas, do, do you know the wietpas? Yeah, I've just heard about it here today. And does it worry you? Worry and worry, I can understand why they implemented it, but I think it's... Um... Het het de toeristen een um, beetje uh, Well, I guess uh, I'm just going to be at home then, but I'm still going to toerist for the fun of it. And Amsterdam is a beautiful city met with of without the drugs. Je you would, zo won't come as much as now. No, that's correct. Nou, hij zal minder komen, misschien nog wel, omdat Amsterdam een, een mooie stad is. Hij zal zo thuis in de, in Zweden allemaal uh, gaan kopen. Nou, de fik erin. Wordt Goed, Goed stuff? Yes, it is. Everything is good. En, uh, een tafeltje verder zit een, uh, zit een stelletje. Dat met de, de vloetjes te spelen. Zo'n bekend uh, plastic zakje met wat, uh, met wat spul erin. Doe je nou de wheat pas? Well, now I know, because you told me. Yeah. What do you think about it? Well, I don't, I, I think it's wrong. <laughs> Why? Well, because it will uh, limit the amount of, you know, the, the number of tourists that come here every year, mainly. Yeah. yeah, I think <laughs> the main reason is wrong because the it will increase the black market, obviously. Well, the, the situation we have in all the Europe, across the Europe, is gonna, um, I mean, it's gonna increase even the black market here. I don't know. It's like the same thing that's happening for cocaine here. So you hear from time to time people saying coke, coke, coke? So it's that's the main reason I think. It worked. Uh, this actually, uh, this strategy here. So why to, to change things? Nou ja, zij verwachten dus dat er minder toeristen zouden komen. Hij verwacht dus meer straathandel. Hij vergelijkt het ook met de, met de handel in cocaïne. Dat je dus op uh, straat uh, aangesproken gaat worden. En hij vindt het hier eigenlijk in Nederland allemaal wel heel uh, ontspannen gaande. Weinig criminaliteit eromheen. We're gonna smoke. This is our, our first joint. In yeah, out. it's our first. Oh, this is the first, first one. You just arrived here or? Yeah, yeah. yeah. yeah, right today, so yeah. To, uh, yeah, yeah. the first thing you, you, you do is going to a coffee shop? Uh, no. <laughs> We went to the hotel first, obviously. <laughs> And then to the coffee shop. Okay. In a corner, on a relaxed bank by a ook nog And also a joint in the hand. Two guys uit Frankrijk. No, it doesn't worry me. Because uh, anyway, I don't think all the weed is going uh, to disappear like, from one day to the other. And yeah, but I think it's really worry uh, people that live in Amsterdam. Because it's such a great business that... Uh, nou, hij zei dus ook dat uh, er gaat zoveel uh, geld om in, in de, de drugshandel in Amsterdam dat hij verwacht dat uh, het gemeentebestuur uh, het op een of andere manier wel zal laten doorgaan. Just one more question. Do you know Ivo Opstelten? No, I do not. That's the minister be behind the Weedpass. Oh, really? That guy has never tasted a joint, I believe. You've got a message for him. Rethink. Ja, goed zeg. Ik kwam er nog net uit voor het Ja, Joost Vullings, dat was uh, de man die de vraag stelde voor uh, alle duidelijkheid. Zometeen uh, de uitslag van uh, tijd voor tijd met daarin het wereldrecord uh, niet goed raden. U uh, wordt straks wel uh, bijgepraat wat we bedoelen. FC Twente speelde in de tweede voorronde van de Europa League met 1-1 gelijk tegen Inter Turku. Dat hoorde u eerder vanavond. Een teleurstellend resultaat dat volgende week moet worden rechtgetrokken in de return. Middenvelder Leroy Fair begreep niet waarom het zo misging. Ja, uh, je probeert uh, de hele tijd de goal te maken. En ik kom één keer voor de, voor de goal. Eigenlijk met een afstandsschot en uh, ja, hij vliegt er fantastisch in. Alleen, uh, ja, ze verdedigen gewoon met man en macht. Je hebt, uh, je hebt genoeg kansen gehad, je had uh, er, uh, er meer moeten maken. En uh, ja, nu ga je met 1-1 naar Finland toe, maar uh, ja, daar is de enige zaak om, uh, om daar te winnen. Ja, een manier van voetballen van jullie. Tempo, je weet dat je tegen een muur speelt. Traag tempo. Alles maar blijven proberen. En, en dan weet je op een gegeven moment, ja, als je van afstand gaat zien, ja, dat is voor hen het makkelijkste. Ja, precies. Dus uh, tempo lag in, uh, lag in de eerste 20 minuten, lag het ja, vrij hoog, denk ik. Uh, toen deden we het goed, alleen uh, ja, verzakte het een beetje. En ja, dan is het gewoon, uh, is gewoon makkelijk fun hen ja. Ze staan met de muren, uh, staan ze te verdedigen. En ja, dat is heel moeilijk om daar doorheen te komen en dat moet, met een, uh, een hoog tempo. Dus uh, dat zullen we even het gaan doen. Voorin echt veel kansen kreeg je toch echt niet, hè? Ja, in de tweede helft wat meer dan in de eerste helft. Ja, en uh, in die kansen moet je afmaken. En, uh, dan win je de wedstrijd. En, ja, dat, uh, dat zat, er vandaag, uh, zat er vandaag helaas niet in. Alleen uh, ja, wat ik zeg, we moeten, volgende week moeten we, moeten we het daar gaan doen. Een dagje in de rust. Ja, ze komen één keer voor de goal en uh, hij ligt erin. Zonder schot noemde ik dit. Ja, precies. En We hadden in de eerste helft volgens mij ook. Uh, 1-200% kansen. Die, uh, die, er, die erin moesten. Allee, ja, die gingen er niet in. En, ja, dan, loop je, dan loop je in de tweede helft. Uh, probeer je die, ja, twee goals te maken. Uh, eentje, hebben, uh, eentje, eentje is gelukt. Alleen dat ja, was iets te weinig. En wat ik zeg, dus daar, is, daar is het enige zaak om te winnen. Dan uh, ja, moeten we dat gaan doen volgende week. Hoe is het nu in de Ja, Woede? Of niet? Teleurstelling? Wat is het? Nou, natuurlijk, een, een beetje teleurstelling. Omdat je destijds wil winnen. Alleen ja, is het gewoon nog een kans. Dus, uh, Nee, we moeten niet met de, met de pakken bij neer gaan zitten. Er zitten bekende van Axel mijn cliché -gooien in gooi in Ezel stoot zich niet twee keer. Ja, precies, dus dat uh, moeten we volgende week uh, niet laten gebeuren. Klaar? Ik denk het wel. Leo en Amoureux Solitaire. Tijd voor tijd. Als ze me missen, dan ben ik kwistend. Iedere avond. We op Radio 1 het leukste spelletje van de sportzomer. Tijd voor tijd is dat natuurlijk iedere dag een nieuwe vraag. En daarbij draait alles om het voorspellen van de juiste tijd. Nou, vandaag vroegen we wat is de achterstand van de gele truidrager... Uh, op de renner die als eerste de top van de voorlaatste berg bereikt. De Port de Ballet. Ja, inmiddels weten we het antwoord op die vraag. Walverde was als eerste boven. En hij had een voorsprong op gele truidrager Wiggins van 2 minuten 30 seconden. Ruud van der Welen gefeliciteerd. Hij voorspelde 2.29. Er zat er maar een secondje naast. Prachtige tijd voor tijd. Komt naar je toe. En bij hoge uitzondering noemen we vandaag ook de inzender die er het meest naast zat. Ja, absoluut oh, wereldrecord. Het wordt een wereldrecord. Zijn. Jo Ruis voorspelde dat de gele trui uh, na Valverde over de top zou komen op drie dagen, 12 <lacht> uur en 34 seconden van de koploper. Valverde dus. Dat is niet goed. Uh, bij de presentatoren was het Bert van Sloten die er dichterbij zat. Hij voorspelde 3 minuten 37, Dus ruim een minuut ernaast. Maar daarmee nog net iets dichter bij het juiste antwoord... dan Felix Mudders en Deborah Bleckenoorst. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. De vraag is dan hoe laat rijdt de winnaar van de supersprint... over de streep van de supersprint. Voor alle duidelijkheid, we zoeken dus het tijdstip op de dag. Tijdstip op de dag dat de eerste renner zijn band... over de streep van de supersprint drukt. Uh, nalezen van dit alles kunt u op radio1.nl. Meedoen trouwens ook en de Tour de France is bijna voorbij. Nog maar drie dagen in een Tour... die voor de Nederlanders nou niet echt succesvol is verlopen. Steven D'Alebout blikt terug met oud-wielrenner Robbie Harmeling. Hallo, ik benieuwd. Louisville, succes! On paper, it seems favorable to me. Come on, very good at you. Domme. A bit of passion in cycling than in Belgium. Come on, guys. Zolang het niet doet. ik weet dat hij uit de lucht viel. Ik bedoel, je hebt een flinke klappen gemaakt. Dan zegt hij dat je prijs weer niet haalt en dat is wel moeilijk. De Tour van 2012 was een zeer moeizame Tour de France voor de Nederlandse ploegen en voor de Nederlandse renners. En Bradley Wiggins won die Tour de France. Zoveel is inmiddels duidelijk. De laatste bergetappe is geweest. Oké, okay, er komt nog een tijdrit aan. Nou, Wiggins zei zelf ook al, ja, je kan je huizen wel opzetten. Die voorsprong gaan wij niet meer weggeven. Dus kunnen we terugblikken. In dit geval met Rob Harmerling, oud wielrenner. Reed drie keer de Tour de France. Won zelfs een etappe. En is in de Tour de France dit jaar aanwezig als gastenbegeleider van Rabobank. Ja, Rob, hoe, hoe kijk jij terug op, uh, op deze Tour de France? Ja, er is in deze tour heel veel gebeurd. Als je zo drie weken meeloopt, dan heb je het idee dat je al bijna drie maanden onderweg bent. Ik zou bijna willen zeggen drie jaar, maar dat is natuurlijk verder overdreven. Maar de stad in Luik, ik zag er gisteren foto's en beelden van, dat is bijna van mijn netvlies al gewist. Ja, er is gewoon heel veel gebeurd. En als ik het binnen onze eigen ploeg hou, als je gewoon halverwege de naar een vier man staat... Ja, dan komt er nog wel een beetje op je af. Maar wat ik dan mooi vind, dat die vier man de kop omhoog houden... en dan de elke dag invliegen, heel weinig kans hebben. Maar ja, dan zie je weer dat wielrennen de sport van de hoop is. En dan winnen we. En dan er staan heel veel ploegen met lege handen. Ja, er ligt natuurlijk een Rauwbank een schaduw over deze Tour de France... door alles wat, alle uitvallers, alles wat er gebeurd is, die enorme valpartij. Maar jij zet toch ook, je hebt toch ook al een beetje een, een positief gevoel... door al die aanvalslust die de ren die vier renners die nog over zijn getoond hebben. Maar ja, wat overheerst dan? Ja, goh, ik kan alleen maar namens mezelf praten. En, uh, kijk, ik, ik vind zo mooi van sport dat het totaal onvoorspelbaar is. We zitten met uh, drie uh, uh, Nederlandse kopmannen. Jonge, hele jonge jongens die in principe uh, het, het niveau uh, moet, aan moeten kunnen. Of uh, die hebben de potentie. En daarmee zeg ik het gelijk goed, de potentie. Het absolute topniveau hebben ze nog nooit geraakt. Maar ze zijn ook heel erg jong. En de Rouwbank wil graag Nederlandse kopmannen. En daarmee lopen ze over heel dun ijs. En dat, dat blijkt maar. Maar ik vind het wel heel mooi dat ze proberen. Want het makkelijkste is... De Rouwbank kan heel makkelijk gewoon een hele dure buitenlandse kop maar aanschaffen. Dat is helemaal geen probleem. Ja, hebben ze het verleden gedaan, hè? Ja, en dan, dan, dan, dan moeten die jongens nog een paar jaar knechten. Misschien is dat wel goed, ik weet het ook niet, maar dat is, dat is gewoon het, het risico wat we lopen door Nederlands getint te zijn. En het, het is, dat, is, dat is mislukt, maar uh, weet je wat het is? Uh, het is zo weer uh, 2013, dan staan ze er gewoon weer, hoor. Dan wil ik even, als je, je rol uh, als, als Rabobank-medewerker stapt en kijkt naar nou ja, hoe de Nederlanders ook de, de Tour de France hebben gevolgd. Um, en er waren veel Nederlandse renners. Uh, sommigen hebben ook aanvalslust getoond. Maar het was steeds net niet. Hè? Dan zaten ze in de kopgroep, Johnny Hogeland ook, Steven Kruiswijk. Ja, en dan hebben ze net dat niveau niet om mee te komen. Nee, en uh, ja, daar voel je als een... Uh, ik ben ook een uh, supporter van een Nederlandse wielrenner. En of die nou ook de rouwbankploeg komt, dat is Dus Ik zit ook te snakken naar een Nederlandse ritsegen. Het is al tweed, het is sinds 2005 dat Pieter Wenning uh, als laatste Hollander in de etappe heeft gewonnen. En zie je dan ook wel eens te denken van, hoe kan dat nou? En weet je een oplossing? Nee. Je ja, weet ook niet hoe dat kan? Nee, weet ik ook niet. Het is ja super mondiaal geworden. Maar uh, dat is ook niet iets van de laatste tijd. En... Uh, ja, verdorie. ik weet het ook niet. Ik, het enige is, ik zit net als Nederlandse volk terug op de smacht. Dat is het enige wat ik kan vertellen. En ik, ja, je wil ze van naar voren schreeuwen, maar dat helpt ook niet. Als ik een half uur voor de peloton draai. Maar hoe komen we daar nou achter? Wat het, wat het, wat het, wat het, wat het probleem is? Goh, uh, ik weet niet of je over een probleem mag spreken. Kijk, uh, de Nederlanders in andere ploegen die moeten knechten. En bij ons krijgen ze wel die vrijheid. En... Uh, ja, moet, misschien moeten wij meer geduld, nog meer geduld hebben. En, en, en, maar we zijn een ongeduldig volg. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Sometimes I'm almost to the ground. Ja, Stefan Nadeboud en Robbie Harmeling die ooit in 1992 de derde etappe won van de Ronde van Frankrijk. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De vrouw van. Ja, elke avond deze tour bellen we met uh, Gerda Koops, de vriendin van Johnny Hogeland. Gerda, goedenavond. Hoi. Hij zat erbij in de kopgroep, waar heb je hem uh, zien voorbij komen? Ik heb hem nergens gezien. Huh? Ja, we waren uh, gisteravond naar een camping gereden en toen dachten we dat we onderaan de voeten stonden van de. Uh, Perissou, geloof ik, zei weet het niet. ja. Uh, maar uh, dat uh, bleek niet zo te zijn, dus uh, we konden nergens mee. Oh. Je zat te klem? Ja, we zaten te klem. En niet goed op de kaart gekeken? Ja, nee, we, hadden, we dachten dat ze... Er, want wij hebben gisteren de klim nog fiets. Dat we dachten dat ze daar langs zouden komen. Dat, uh, dat was niet zo. Dus we stonden op de klim. En toen kwamen de twee Engelsmannen aan om te vragen... Uh, of, ze te, of ze hier langs kwamen. En nu zijn er veronderstelling van niet en wij van wel. En toen uiteindelijk bleek dat het niet zo was. Ja, oh, heb je gebaald. Dus toen zijn we naar beneden naar een dorpje gereden. En toen is Peter nog op de fiets halfweg de klim gereden... om uh, Sorry nog wel te zien, maar ik heb hem niet gezien. Maar waarom ben jij niet met Peter mee geweest dan? Ja, ik was vandaag uh, ik had een beetje last van mijn hoofd. Oh. Dus ik had een beetje een vakantiedag. Oh, je hebt gewoon te lang in de zon gestaan? Uh. Ja, nee, ik was vanochtend wakker met hoofdpijn. En toen heb ik tot half twee geslapen. En uh, hm. had ik ook niet echt zin om meer uh, op mijn fietsje omhoog te gaan. Hm. Heb je nog wel uh, met Johnny gesproken vandaag? Ja, ik heb hem nog wel gesproken na de koers. Wat was hij aan toe? Uh, ja, hij zei ik, had, ik zat niet fris genoeg uh, mee. Dus ja, had niet uh, echt superbenen. Ja. Dit was wel ja. een beetje de laatste kans, hè? Of, ja. Uh, ja. ja, maar ja, goed, weet je, iedereen die wil, en dat zie je ook. Uh, nu steeds wat er gebeurt, hè. Het achtste seconde peloton wil mee in aanvallen en etappen winnen. En dan is het gewoon lastig om uh, mee te gaan. En je moet wel gewoon goed, goed zijn, want uh, volgens mij is het, gaat het hard. Ja, weet, weet je wat me nog te binnen schiet? Je, je was er dan niet bij, en Peter stond dan halverwege die berg. Maar wat nou als hij gewonnen had? Ja, dan was ik omhoog gaan rennen nog. ja. En dan? <laughs> nee, Peter die hield ons heel erg op de hoogte. Die zei: nou, Eerst stuurde mijn moeder mijn sms'je van. Uh, ik zit voor de tv en ik heb Johnny een deeltje gegeven en hij gaat nu mee. Dus toen is Peter weggegaan. En toen stuurde Peter inderdaad ook een sms' dat hij mee zat. En toen stond uh, ja, het een beetje boog te hmm. Maar uh, uiteindelijk bleek dat hij weer terug in een peloton zat. Dus toen uh, zat ik gewoon weer rustig op mijn stoeltje. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat hij nu zo langzamerhand wel een beetje blij is dat het erop zit, hè? Ja, het is uh, ja, de... lang genoeg nu ook, ook voor hem. Maar ja, zondag is, uh, is het zo nu. Nou, uh, kijk jij er ook al naar uit? Uh, ja, ik wil op zich ook al weer naar huis. Het is heel leuk, maar uh, ja, op een gegeven moment is het gewoon, het is elke dag een beetje hetzelfde. Het circus uh, gaat gewoon door. Er is uh, ja? Ja. Ja, dus morgen nog een dag. Kijk je dan wel even goed op de kaart? <lacht> ja, we staan nu al bij de start, dus we zijn vlakbij. Oh, je bent hier wel op tijd. <lacht> uh, <lacht> ja, inderdaad. Ja. We hebben net een plekje gevonden, dus we gaan zo lekker uh, hey, even drinken. Ja, tot slot. Uh, uh, Herman, wil jij wat vragen? Oh ja. Okay. Uh, gaan we morgen zien, Johnny? Uh, ja, vast wel. <laughs> ja, vast wel. <laughs> Ja, vooraan bedoel ik, hè? Ja, nee, ik weet niet. Ik hoop het. Hij uh, voelt zich goed. Dus ja, ik, ik, hij verrast me ook elke dag weer. Dus ja, ik hoop ja. het. Ja, wij hopen met je mee, Gerda. En tot morgen. We spreken je dan weer. Dat is goed. Goed. Uh, doei. Dag, doei. Ja. Uh, zoals gebruikelijk rond deze tijd blikken we nog even op, uh, terug op de Radio dag van vandaag. En op muziek klinkt hij zo. Ja, dat uh, gewoon om nog een keertje mee te doen dan in meer speel, dat, ja, dat is het niet waard. Wij willen echt uh, dit keer uh, echt voor medaillen gaan. Het doelpunt van een Nederlander, maar een die speelt in een, uh, ja, een zwart-blauw shirt. Hij heet Pim Bouwman en hij maakt de goal van zijn leven en zet Inter Turku op 1-0. E In de laatste twee kilometer van de porte Bales, Pieter Wening met Stortoni. Eh, zometeen wordt teruggepakt eh, door het peloton. Dat gebeurt nu. zal een voorzet moeten komen richting het strassopgebied. Nou, daar komt hij daar klopt 1-1. Daar is dan eindelijk de bevrijding. Daar is de goal van FC Twente. We hebben nu een versnelling krijgen van Valverde, die laat zijn andere mannen staan. Die rijdt nu in één streep door naar zijn vloeggemaat, Rui Costa. Dat betekent een boek van de Mobista ploeg. We zijn niet kwijt in de groep met de gele trui die moet lossen. Net als T.J. van Garderen, het verschil is niet groot hoor.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 Froome is beter, maar Froome krijgt nu weer te horen via zijn oortje dat hij moet wachten. Stalorders voor Christopher Froome. Dickens kan weer aansluiten en het is hetzelfde beeld als op Lat vier, alleen de rest is ook geklopt. Froome is de beste eigenlijk in deze tour. Hoor, Alejandro gaan al verder bezig met de laatste meters van deze etappe. Hij komt hier op de streep af en hij gaat de etappe winnen. Het is alweer zijn vierde toer-etappe. Een uitstekende wedstrijd om naar te kijken. Echt een hele spannende wedstrijd. Het staat nog altijd 1-0 voor de Verenigde Staten, maar Nederland heeft mensen op de honken. they were fatiguing off and dying one by one ik was feeling better and better. And as I say we over the sun I knew was in trouble and a few of the other guys had chat me on the descent and I knew that was it. was yeah it was game over. En toch weer als je dat dan weer hoort is het toch weer een weer mooie dag. Ja, maar het is zeker mooi. Maar het, is, het, is toch, het zag er wel gek uit op de, op de laatste klim. Hè? Froome en Wiggins, nietwaar, Chris Keijner? Ja, heel onhandig toneelstukje. Vroom ja, ja. had gewoon die etappe kunnen pakken. Dus en voor, uh, hij, het leek ook wel, wel alsof Froome hmm. hem liet, liet, een beetje liet spartelen. Vroom liet hem ook spartelen. Ja. ja, nee, ik, ik, ik, begreep het. ik bedoel ga of ga niet, maar ja. dit onhandige gedoe. Ik zeg er helemaal zo, want waar... dan gaat hij gewoon rechtop zitten, doet hij zich even goed terwijl ja. hij uh, voorop rijdt. Ja, of nog iets anders. Ja, ja. je kan je van alles bij voorstellen. Nee, het zag, het zag er vooral, ik vond het er zo onhandig uitzien. Ik bedoel, het, was, het was geen van beide. Hij ging niet, maar hij, ging, hij liet wel even zien dat hij. Het zit er wel een ja. voor palen nee. eigenlijk. Maar oh goed, je jij, jij zo het zo. Het, het was het enige spannende wat er mm -hmm. gebeurde ja. verder. Wat ga je doen in het oog? Wij, uh, morgen gaat uh, de nieuwste Batman-film in première. De derde uit uh, de uh, trilogie. En uh, wij hebben de componist van de muziek. Althans, een belangrijke componist. En van dat, de muziek? Is, dat is ik? Dat zijn die, Tom Holkenborg. Zo. Junkie, Excel. Junkie XL. Ja. Nou, beter bekend als <laughs> Junkie XL. Ja. Ja. ja, nee, die uh, de, de, de heb ik eerder vanavond moet ik Hij uh, uh, houdt ze halver bij zeggen uh, al even mee kunnen praten vanuit Los Angeles. En hij heeft echt uh, ja, hij heeft een grote aandeel gehad in die soundtrack. Ja. Ja. Leuk. Maar de, de zon, dan. De zon meer uh, dan dat. Ja, we gaan uh, ook toch even Sanne van Hoorn nog uh, aan het woord laten over Syrië... Uh, hoe zijn dag is geweest en vooral ook dat hij... Uh, dat hij het zo druk heeft, want hij ja. zit ook de hele tijd bij CNN ja. Dat in, is een van de weinigen in zijn. Ja. Nou, dat valt wel weer mee, maar dat gaat hij zo meteen uitleggen. Dat gaat hij helemaal uitleggen. Ja. Ja. En, okay. en ook nog over de stakende douéniers rond te spelen? Of heel of eventjes. Heel eventjes, ja. ja. Bizar. Ja, dag voor de spelen en dan uh, gaan ze dit doen. Dus er zijn er gek dit. genoeg voor. Ja. Typisch British. <laughs> Goed, dit was hem weer. Morgen, Thijs en Willemijn om tien uur. Ademain.